Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Er rijden morgen in de ochtendspits geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De NS zet bussen in. Ook rijden daar minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol. Het komt omdat de werkzaamheden rond Utrecht Centraal van dit weekend langer duren dan gepland. Er is meer tijd nodig om nieuwe seinen en wissels aan te sluiten. Met de werkzaamheden van dit weekend wil ProRail ervoor zorgen dat treinen sneller kunnen rijden... en dat er meer treinen op hetzelfde spoor kunnen worden ingezet. Onderzoeksrapporten over medische missers in ziekenhuizen moeten openbaar worden, vindt minister Schippers. De minister komt met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ziekenhuizen leren van elkaars calamiteiten. Ook moet de inspectie de mogelijkheid krijgen om een arts op nonactief te stellen als hij een ernstige fout heeft gemaakt. Op Schiphol waren vanavond lange rijen voor de bagagecontrole... vanwege een korte staking van de beveiligers. Die hebben twintig minuten lang het werk neergelegd... om te protesteren tegen het vastgelopen overleg over de arbeidsomstandigheden. De beveiligers vinden de werkdruk te hoog. Zo willen ze dat er meer mensen worden aangenomen... en dat ze tijdens hun werkdag minder lang moeten staan. Het echtpaar uit het Limburgse Helden, dat sinds 9 april werd vermist, is terecht. De vrouw Susanne Bouten heeft zich gemeld bij een politiebureau in het Zuid-Spaanse Granada. Volgens de Nederlandse politie is ze daar opgevangen en zal ze worden verhoord. Waar het tweetal al die tijd is geweest en waarom ze zo lang niet van zich hebben laten horen, is nog niet bekend. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en er trekken vanuit het oosten buien het land in. Het koelt af tot 15 graden. Morgen is het ook bewolkt met mogelijk buien en kans op onweer. Het wordt in de middag 16 tot 23 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Pixel Radio Show 1166 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer luisteren, 16 tracks. Naar 16 tracks, zo moet ik het zeggen. En die liggen allemaal voor ons klaar. De eerste is van Marika Takeuchi, Een nieuwe artieste voor dit programma ook. Haar CD heet Colors in the Day -ray. Day -ray, sorry.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 Programma van peacefulradio.eu Radio.